De WHO noemde het verband met Zika eerst nog zeer waarschijnlijk. Nu is de onzekerheid verder afgenomen. Er is pas definitief zekerheid over de gevolgen van Zika... als er nog meer onderzoek wordt gedaan. Staatssecretaris Dijkhoff wil de wet op de levenslange gevangenisstraf aanpassen. Nu is levenslang in Nederland nog echt levenslang. Dijkhoff wil dat na 25 jaar wordt bekeken of iemand alsnog vrij kan komen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt berichten daarover in De Telegraaf en Trouw. De regeringspartij PVDA pleit al langer voor een weegmoment na 25 jaar. Coalitiegenoot VVD voelt er nu ook voor. Die partij vindt dan wel dat de maximale tijdelijke celstraf moet worden verhoogd van 30 naar 40 jaar. De chef van de nationale politie, Erik Akerboom, praat vandaag over de problemen die er zouden zijn bij de antiterreureenheid van de politie. Die eenheid heeft te weinig geld, de werksfeer is er verziekt... en er is een materieel tekort, schrijft de Telegraaf. Politiebond ACP vindt dat de problemen zo snel mogelijk moeten worden opgelost. Altbestuurder van Bonaire, Jopie Abraham... die onderhandelde over de aansluiting bij Nederland... werd onrechtmatig in de gaten gehouden door de AIVD. De politicus had daarover geklaagd bij minister Plasterk. Daarop is een onderzoek gehouden door de Commissie van Toezicht... op de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Plasterk schrijft in een brief aan Abraham dat de oud-bestuurder een korte periode in de gaten is gehouden en dat er maatregelen zijn genomen, meldt NRC. Het weer nog zonnig en droog. Het wordt 11 tot 13 graden. In het weekend vrij zacht met 15 tot 20 graden. Vooral morgen is er flink wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 Speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Vandaag als gast Rafael Braakhuis. En dan uh, goedemorgen. Dan gaat het over voetbal, maar dan gaat het vooral ook over honkbal. Want het honkbalseizoen gaat weer beginnen. Ja, het honkbalseizoen staat voor de deur. En uh, mijn uh, vereniging waar ik vandaan kom, ons gezellen... Je gaat dat honkbalseizoen spelen op een compleet nieuw honkbalveld. Je dus zegt het onze gezellen. Onze gezellen. Ja, maar even, wat, hoe is het nou? Met een A of een zonder een A? Nee, het is zonder een A. Het is onze gezellen. Gezellen. Ja, ja, okay, ja. Gezelligheid. Ja, ja. ja. In nou, de volksmond dat... ook wel de oude geit genoemd. Oké, <laughs> oké. Okay, ja, okay. ja. Nou, dat is duidelijk. We draaien ook jouw muziek vandaag. En we hebben als technicus jouw duif. En die heeft de eerste plaat uitgezocht. Met zijn eerste plaat, ja, daar kennen we geen genade. Says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. Let's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree.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 Mooie muziek. Uitgekozen door de gast van vandaag, Rafael Braakhuis. Speciale reden voor die plaat, uh, Rafael? Nee, geen speciale reden. Gewoon een heerlijk nummer. Prachtige band, Nederlandse grond. Klinkt ontzettend internationaal, vind ik, deze, deze band. Ja, ja. En ik vind hun akoestische kwaliteiten geweldig. Ja, ja, ja. een van de betere bands in Nederland, hè? toch? Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Uh, wat betreft je sportcarrière, mm -hmm. zo'n 40 jaar? Ja, zo'n 40 jaar. Ik ben nu 52 ruim. 53 toe. Uh -huh. En uh, ik ben denk ik begonnen op mijn tiende, denk ik zo'n beetje negende, tiende bij uh, Ons Gezel in Haarlem-Noord. Toen ja. was uh, ieder Nederlands jongetje met voetballen. Met voetballen, zo is het. het ja. een beetje, want je hebt vrij hoog gespeeld, toch? Ja, ik, uh, ik, ik kon wel aardig ballen, uh, aardig bewegen, dat is ook wel leuk. Dat zie ik nu ook echt wel in mijn, mijn beide zonen, zie ik dat, uh, dat wel terug. Dat hebben ze echt van mij als vader, dat vind ik ook wel mooi. En uh, ik heb wel balgevoel, dus ik vind uh, alles wat met een balletje gebeurt, hè, of het nou uh, honkbal, voetbal, tennis, golf, het maakt me niet uit, maar er moet wel een balletje bij zitten. Dat ja. vind ik het allerleukste. Ja, ja. dat er gaat zijn hetzelfde. Ja. Alleen dat honkballen niet zo erg, maar daar gaan we zo meteen over praten. Ja. Want het seizoen begint weer en dat is natuurlijk uh, ontzettend lekker, want dat betekent A, mooi weer. Zeker. Ja. Ja. En B, je kunt uh, aan de gang blijven. Ja. Heerlijk. Ja. En actief als hongballer uh, doe ik het al een tijdje niet meer. Maar wat jij zegt, dat mooie weer, dat begint natuurlijk. Hè, de lente, dat is het begin van het honkbalseizoen. Dan gaat het gras ruiken. En de eerste jaren dat ik mijn actieve hongballoopbaan uh, beëindigde... Ja. Ja, was altijd dat seizoen voor mij het allermoeilijkst. Want dan begon het gras te ruiken. Denk ik denk, oh, het honkbalseizoen begint weer. Zon begint te schijnen. Je was een betere hongballer dan voetballer. Want je met hongballen interregionaal regionaal uh, gehaald. Ja, haald, hè? dat is wel een leuke vraag. Ik denk het daar zo wel, want daar lag wel, mijn, mijn, mijn passie lag uh, zeker in, in die jaren, vanaf een jaar of zestien lag echt bij het hongballen. En uh, weet je, uh, met voetballen voetbalde ik in, in, in, natuurlijk binnen mijn eigen levenscategorie voelde je één wedstrijd in de weekend. Maar met hongballen, hongballen ik wel vier wedstrijden. Inderdaad, in de junioren speelde ik uh, op een gegeven ogenblik. Speelden we interregionale jeugd, dat was dan uh, tegen Feyenoord, Amsterdam, Neptunus en al dat soort uh, verenigingen. Maar ik speelde ook uh, met de tweede mee. En ik uh, zat ook nog wel even op de bank bij het eerste. Dus mijn hele weekend zat vol met honderd. Ja. En uiteindelijk vind ik... je wordt alleen maar beter als je veel kilometers maakt. Dat is absoluut een feit. Ja. Ja. Uh, Cheryl. Jep. Wat heb je klaar staan? Ja, alleen dingen. maar mooie muziek heeft onze gast meegebracht. Oh, goeie, goeie, lijst, goeie, lijst, goeie lijst, hè? Ja. <laughs> <laughs> uh, en, en nou slingert hij ook nog de kracht van de liefde erin: The Power of Love. En dat ah. wordt dan vertolkt uh, door uh, Huey Lewis en de News. Nou, dat is uh, voor ons geen nieuws, want het zijn fantastische nummers. <laughs> volgende gast even probeert te bellen. Luisteraars, uh, uh, kijken wij naar buiten en zien we dat het uh, weer is om te vliegen. En dat gaan we ook doen. Met André Hazes. Mijn zoon was gisteren jaren Hij werd acht jaar oud, mijn Hij vroeg aan en die heeft hij ook gehad na zijn bal, zijn fietsen, treinen. Nee, daar keek hij niet naar. Op. Want zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. En toen de andere morgen, zei hij, vader ga je mee. De wereld. Dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand een vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zij Je hoofd in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vriend. Tot zij hem ontvangt. Zij, zij. Het Sport, gepresenteerd door Henny Rukert. En vandaag als gast Rafael Braakhuis. Vanuit het voetbal en vanuit het honkbal, en daar gaan we uitgebreid over praten. Je had deze plaat van André Hazes met een bepaalde reden. Ja, dit is een ja, heerlijk nummer dat ten eerste natuurlijk uit volle bos meezingen altijd als dit nummer voorbij komt waaien. Maar dit nummer werd altijd gespeeld in het honkbalstadion uh, bij de Haarms Honkbalweek. En dan zaten we regelmatig met de mannen van onze gezellen uh, achter het derde honk... En als dit nummer dan voorbij komt, dan ging iedereen staan. En dan was het één grote feest, dat hele honkbalstadion. Dat zong dan mee. Ja, heerlijk. Ja. Je weet dat wij uh, kwart over tien altijd gaan praten over wielrennen. Dat doen wij met mm -hmm. iemand die heel ver weg woont in Veendam. En oh, ook uh, daar vandaan hier naartoe is geweest. En dat is André Janssen. André, wat heb jij met honkbal? Nou, ik uh, was een goede vriend van uh, Hamilton Richardson. En die uh, heb ik... Toen de tijd al in Scheveningen leren kennen. En later uh, als PR-man van het casino in Rotterdam. En op verzoek van Hamilton heb ik ook wat. Uh, als PR-man dan voor het casino. wat honkbalwedstrijden gesponsord. Oh, wat leuk joh. Ja, ja. En, uh, ja dat werd zeer gewaardeerd, mag ik wel zeggen. Ja. Ja. Nou, ik ken Hamilton natuurlijk ook goed vanuit Sint Maarten. Ja. Fantastische vet trouwens. Ja, hey, vertel, ja. want het, het gaat wat successen betreft uh, in het wielrennen fantastisch. Ja, we hebben natuurlijk ontzettend veel Nederlands talent, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar gelukkig is Marianne Vos uh, ook weer zo langzamerhand op het uh, oude pijl terug. En uh, ja, ik, uh, ik ben erg blij dat ze, dat ze een paar overwinningen heeft geboekt. En dat niet alleen als uh, captain van uh, het vrouwenwielrennen uh, weer haar uh, verantwoordelijkheid neemt. En uh, ik moet zeggen dat het, het, het vrouwenwiel en begint er echt door te breken, want tijdens de Ronde van Vlaanderen wordt er ook uh, regelmatig een stuk van de vrouwenkoers uh, getoond. En ik moet zeggen dat uh, waar wij vroeger allerlei vooroordelen hadden, uh, zijn die gewoon verdwenen, want er wordt gekoerst uh, van heb ik jou dag, goedemiddag. Ja. Zondag helemaal op tv hoor. Ja, op, uh, op het ene naar dit en op het andere naar ja. dat, dat heb ik begrepen, ja. ja. Nou, dat is voor iedereen een keuze. En uh, nou, fijn dat het uh, uitgezonden wordt. En uh, dat dit uh, deze tak van onze sport, is dus onze sport, of een vrouw het doet, of een mannen het doet, of een kind het doet, of een opa het doet. Maakt niet uit. Uh, we genieten ervan. Het wordt zondag de honderdste. Ja, de honderdste ronde van Vlaanderen. En uh, er zijn zes man die hem drie keer hebben gewonnen. En uh, Bonen en Cancellara zijn de enigen die hem voor een vierde keer zouden kunnen winnen. En de rest uh, is oud en overleden en fiets niet meer. Okay. Dus, uh, nou, uh, Cancellara of Bonen, ik denk dat Bonen heel scherp staat. Maar ja, Cancellara ook. Okay. Uh, We waren alle twee goed van de week. Ja, nou ja, van de Fransen hebben we natuurlijk Arnaud Demare... ...die ook in bloedvorm verkeert en die door alle Fransen wordt gesteund. Ja. Het is een, uh, een loterij. Ik heb van de week op WAF nog gememoreerd dat ik met mijn hele grote... ...Mercury Grand Marquis als PR-man in de Ronde van Vlaanderen reed... ...voor de Spaanse ploeg Caja Rural van Mathieu Hellans ja. toen. En ik zat dus uh, heerlijk uh, achter het peloton... En op een gegeven moment rijdt er een kopgroep weg eh, met Mathieu Hermans erbij. En zoals dat dan was als een PR-man, dan mag je dus gewoon met je hele grote Amerikaanse slee langs het peloton. Gelukkig reden er toen nog niet zoveel mee. En nu zijn er 200 renners, toen had je iets van 100 renners. Dus dat scheelt een stuk. Maar ik achter de kopgroep en ik denk, godverdomme, 1989 was het. Ik denk, die Mathieu Hermans die gaat de verdorie niet de Ronde van Vlaanderen winnen. Nou ik te langs natuurlijk met een rotgang naar de meet en daar stond er een hele haag van journalisten op te wachten want ik was natuurlijk de woordvoerder van Mathieu Hermans die over een paar minuten misschien wel de Ronde van Vlaanderen ging winnen. Al die microfoons voor mijn mond, ik vond het natuurlijk wel leuk. Mm -hmm. Maar uh, dat gaat dan door je hoofd heen op zo'n moment en daar heb ik uh, nog foto's van en uh, herinneringen. En dat uh, ja, ik, ik heb het meegemaakt ik heb er tussenin gezeten en ik moet zeggen zes, zeven uur Lang door die juichende hagen mensen in de Ronde van Vlaanderen. Nou, daar word je high van. Ja, ze staan overal rijen dik. Ja, het is prachtig. Jouw voorspelling ja. voor zondag? Ehm... Um... Ik Stap van Marken, heb ik gezegd. Mm. Dat heb ik ook op uh, Zwieler gezegd. Mm -hmm. En uh, ja, daar kun je dus net als vroeger een poeltje, kun je daar uh, online kun je, uh, ja, een denk, voorspelling ja. doen. En dat is, uh, ja, dat is wel in tegenwoordig, hè? Hier is mijn voorspelling, Christophe. Christophe, ja, die heeft ook wat recht te zetten natuurlijk een ja. beetje. Ja. Ja, dat is ook een beest van een kerel natuurlijk. Hé, hey, maar even terug naar de successen, want we hadden deze week een, een hele mooie overwinning van Lieve Westra. Ja, en uh, hij, hij legde de boel zijn wil op. En hoewel hij de eerste etappe niet kon winnen omdat zijn eigen ploegmaat het ja. wegwerkte, ja, heeft hij het toch weggezet. Mm -hmm. En uh, ik weet een ontzettend aangenaam mens, ik maakte hem vorig jaar hier mee in uh, Veendam. Bij de omloop van de Veenkolonie, die is trouwens aanstaande zondag, hè. Mm -hmm. hier in, uh, start hier in Veendam, hier om de hoek. Dus dan uh, gaan we even kijken en er zijn zelfs een aantal plaatselijke ronden. Het is zondag, dus dat kan mooi voordat de uitzending begint, kan ik niet uh, hier van plaatselijk uh, wielrennen. En er is een uh, aangeschreven ronde, ronde van de Venkolonie. Maar uh, Vlaanderen, ja, ja, de ronde zeggen we altijd. Het is, uh, het is uh, ja, je moet het een keer meegemaakt hebben en jij hebt het meerdere keren meegemaakt uh, natuurlijk, Ja, Dat was fantastisch hoor. Ja, het is... Het is uh... Ik zie nog Arie van der Poel uh, over die meet komen. Ja, ik stond daar ook te kijken. Jong, jong, wat was dat goed. Ja, ja. ja nou, en dan lopen de tranen langs je wangen. En ja, dat uh, vergeet je nooit meer. Ja. Het is uh, de, de top van het wielrennen, zeg maar. Ik weet het niet of ik... Uh... Kees Bal, die heeft een tijdje in de tijd bij mij gelogeerd. Hij uh -huh. <laughs> is een goede vriend. Ja. En uh, nou, ik heb contact gehad uh, nu met Kees en José. Die, gaan, uh, die zijn natuurlijk weer als eregast uitgenodigd. Oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ja. Maar als je zou mogen kiezen wereldkampioen op de weg worden of de Ronde van Vlaanderen... Ik weet het nog niet. <laughs> ik wel. <laughs> <laughs> ja. Jij bent wereldkampioen praten over wielrennen en reclame maken voor die sport. Ik vraag even aan de gasten vandaag, Raffel Braakhuis. Wat, heb jij iets met wielrennen? Nee, nee, ik zat er toevallig net aan te denken. Ja. Ik heb heel weinig met wielrennen. Hij doet aan honkbal en aan voetbal, uh, ja. André. Ja. Dankjewel vanuit het Verre Veendam. Het is zondag prachtig weer, dus iedereen kan genieten van een schitterende sportdag. Nou, fijn. En niet, uh, ook veel plezier. Dankjewel, jij ook hè. Je gast ook hè. Dankjewel. Hoi hoi. Dag. Ja. Het fietsen de, kan je nog wel winnen, maar uh, als het om de liefde gaat... en uh, dat heb ik dan uh, uit de eerste hand van Amy Winehouse... dan is het een losing game. uitspraak van Charles <laughs> nou, Eigenlijk van Amy. losing die, game, de liefde. Ik geloof er helemaal geen fluit van, Charles. Amy Winehouse, die, die vindt dat zo. Dus ja, en dat was een verdette. Toen zang gaat, wie is er helaas niet meer. Of zij dat nou vindt. heeft <laughs> U luistert naar de Watertoren Sport. Dat is een sportprogramma op vrijdagmorgen tussen 10 en 12. Met wekelijks een andere gast. Vandaag is de gast Rafael Braakhuis. Rafael, je bent bankier... Dat had ik nooit <coughs> achter jou gezocht. Altijd in de sportkantines en altijd ja. op de velden. En dan ben je bankier. Ja, ja, maar ik denk dat ik ook wel een redelijk atypische bankier ben. Ja, wat volgens dat mij wel ja. hoor. Ja. Ik, eh, nou, eigenlijk mijn hele leven al. Ik ben ooit begonnen bij eh, Bank Nederland. Die bestaat nu niet meer in Nederland. Die is later opgegaan in de Generale Bank. Ja. En de Generale Bank is weer opgegaan in Fortis. Ja. Nou, en uiteindelijk kennen we het verhaal van Fortis natuurlijk. Ja. Dus ik draai al behoorlijk wat jaren mee. Wat voor mij heel belangrijk is, en dat was ook bij Credit Nairbank, dat het een kleine club, een homogene club is. Eh, nou ja, feitelijk kan je wel vergelijken, misschien wel met een sportvereniging, waarbij je eigenlijk iedereen kent. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En eh, op een gegeven moment, toen Fortis kwam, werd het zo groot voor mij, dat ik dacht van ja, dit vind ik onpersoonlijk worden. En toen ben ik overgestapt naar Verlandschot bankiers. Ja. Durf jij nog steeds tegen mensen te vertellen? Ik ben bankier? Oh, zeker. Ja, want ja. Uh, jullie naam is niet meer zo geweldig. Nee, maar dat vind ik voor... Weet je, ja, er gebeuren natuurlijk altijd dingen... waar, waar, uh, waar je achteraf misschien van zegt... nou, dat hadden we niet zo moeten doen. Ja, uh, door de, de bank genomen. Door, ba door de bank genomen, ja. Bank genomen, ja. <laughs> maar ik voel me nooit persoonlijk aangesproken. Ik vind, je moet met name heel goed naar jezelf kijken. Hoe zit ik erin? En wat is mijn werk? Wat doe ik voor mijn relaties? Ja, en wat er in de totale bankwezen gebeurt... Hè? Dat, dat, uh, ja, daar heb ik geen invloed op. Daar heb ik geen zin in. Ik ben, ik, ben, uh, ik ben ook kritisch hoor, erop. Zeer kritisch zelfs. Ah. Uh, uh, maar als ik kijk naar mijn bank van Landschot Bankiers, denk ik ja, weet je, uh, wij varen onze eigen koers, altijd onze eigen koers gevaren. Wij zijn nooit echt onderdeel daarvan geweest. Van Landschot heeft ook nooit staatssteun gekregen. En ik persoonlijk als bankier denk ja, ik probeer toch het beste voor mijn relaties wel eruit te halen. Ja. Ja. Dus je moet met name goed naar jezelf blijven kijken. Nou, dat is absoluut zo. Ja. Maar het lijkt me toch moeilijk. Ik wil, uh... ja. Heb je de film gezien met DiCaprio? Ja, zeker. Ja, ja, fantastisch. Ja, ja. ja fantastisch. En, uh, ja, god, hoe weet die andere nou... Uh, Martin Kool, dat is ook ja? zo'n uh, zo film. Ja. ja, je kan toch wel... Ik kan me er iets bij voorstellen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Dat het zo gegaan is. Ondanks het feit dat je bij Van Lanschout zit. Nou, maar hebben... dat het zo gegaan is in, in het bankwezen ja, ja, ja, ja. als totaal. Hè? Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, ik kijk dan even niet naar mijn eigen, mijn eigen bank, mijn eigen omgeving. Weet je van Lanschout, het is, is een, een bescheiden bank. Het is ook een bank op een heel specifiek uh, speelveld. Ja. Private ja. Ja. banking. Ja. Um, um, en dat, ja, dat gaat niet over de dingen die in die films bij Martin Kool en, en dat soort zaken gebeuren ja. ik ben in Utrecht geboren ja. en daar had je op de oude gracht van Landschot met hele grote dikke pilaren en dat was voor mij altijd het idee oh, dat zijn vast heel zekere, heel nette mensen ja, ja, ja. het staat ja. als een huis ja. het is altijd blijven hangen die gedachte ja, heel solide, hè? ja. ja hartstikke leuk Dan, ja, goed. wij praten niet over bankieren nee, dat heb je ja. uitgelegd, we praten over sport zo is het ja. Want uh, je hebt twee, twee jongens, ja. die alle twee voetballen. Pim en Giel, ja. En dus ben jij continu in het clubhuis. En dat is bij een andere vereniging dan waar, waar jij begonnen bent. Ja, dat klopt. Ik ben, ik ben begonnen in, in, bij onze gezellen in Haarlem-Noord. Daar heb ik echt mijn hele jeugd doorgebracht... tot mijn zestiende, uh, e tot aan de selectie uh, daar gevoetbald. Altijd in de C1, B1, A1... Um, en uh, in het eerste jaar van de selectie... met de training en de oefenwedstrijd al... werd ik zo vaak geschopt eigenlijk... Uh, op mijn enkels denk ik... Ja, wat is dit eigenlijk voor een sport? Nou, ons gezel is een onlinevereniging... dus daar heb je niet alleen voetbal... maar je hebt ook honkbal, basketbal... dus je kan uit meerdere sporten kan je eigenlijk kiezen. Dat vind ik wel ideaal. En ik was toen al een jaartje of twee... was ik aan het honkballen geslagen... af en toe eens meedoen met die jongens... en bij de junioren ben ik toen... Uh, op een gegeven moment echt begonnen met honkballen. En uh, toen ik... 17 werd, werd ik gevraagd bij het eerste. En dacht ik, nou dan stop ik nu met voetballen. Dan ga ik me helemaal op een bal uh, werpen. Nou ja, van die verleden, later, je wordt wat ouder natuurlijk. Uh, en uh, ik woonde altijd in het centrum van Haarlem. En op het moment dat wij uh, dachten aan kinderen... zijn van nou dat, dat wil ik eigenlijk niet in het centrum doen van, van de grote stad. Dus we zijn wat naar de periferie gegaan, naar Heemstede. Nou, dat is twee minuten fietsen van uh, HFC af. Op welk dus, buurtje van Haarlem heb je gewoond? Ik heb gewoond in Haarlem Noord was zien bij de Marsmanplein. Oh ja. Tegen Zandport aan daar. Ook helemaal veranderd nu, hè? Wat zeg jij? Ook helemaal veranderd nu. Ja, helemaal veranderd. Ja, ja. enorm. En daarna zijn we verhuisd naar de Smedestraat in Haarlem Centrum. Vlakbij het politiebureau. Vlakbij het politiebureau. Oké. Okay. Ja. En daarna naar uh, de Vijfhoek. In de vijfhoek, dat is. Ja, dat is uh, de buurt van mijn ouders. Dat zijn mijn ouders. Uh, ja. Hebben we, ja. Ik heb, ik heb pas een hele fotorapportage gemaakt. Ah oh, ja, leuk. leuk. De Rappeneersstraat en de Wolstraat ja, en al die. De ja. Ja. dat heb ik gewoond. Ja, Oké, okay. jammer Onze, onze, onze, onze technicus Charles ja. is echt over. Daar gaan we uh, los, hè Charles? Ja. Dat is een fotograaf. Heb ja. je wel eens een wild thing gefotografeerd? Ja. Een, een wilding? Ja. Uh, nee, wat dan? Hoezo dus, heb je oh, een Er één tegenover je. Vertel het verhaal maar. Ja, het is wel lollig. Nee, ik, dat, ik, dat ik begon met, met honkballen, uh, uh, en, en was al snel duidelijk dat ik een aardig balletje kon gooien. Ik had een, ik had een snelle fastball... en ik had een, een, snelle, een snelle curve. Dus een curve die vrij lang recht blijft... dan in één keer duikt hij die, die weg. En op een gegeven moment uh, moest ik aan de bril... Uh, uh, nou ja, net zoals jij, Hennie, hè? Heb ik al, draag ik nu lenzen, maar toen een bril... En toen had ik voor het hongballen een speciale bril. En dat was een soort vierkante, uh, dikke, uh, zwarte om heen. <laughs> een bril. En toen was net dat... Uh, in die periode was de film Major League. Dus, uh, uh, en daar was Charlie Sheen, die was daar de pitcher. En die deed de gekste dingen op het honkbalveld uh, en, en die werd altijd heel agressief. En uh, uh, op een gegeven moment bleek dat hij niet goed, goed kon kijken... niet goed kon zien. Dus die moest ook een bril. Dus die kreeg diezelfde bril als ik had... Dus toen werd in één keer de link gelegd. Oh, hey, dat is Raaf. Ja, dat is ook de Wild Thing. Dat is onze Wild Thing. Dus ja. zo, uh, zo is het verhaal ontstaan. En sindsdien uh, staat ik bekend als de Wild Thing. <laughs> en, en Charles die gaat zometeen in het archief even zoeken naar de plaat. de Wild Thing. Dus ja. die is dan speciaal oh, voor jou. Oh, dat, uh, dat is leuk. Ja. <laughs> maar ja. dat is grappig, ja. Dus, uh, en, en toen kwam Kinheim kwam natuurlijk ook kijken. Kinheim, heel even aangeraakt. Hoor. Dat moet, moet ik eerlijk in zijn. Weet je, Paul Bakker speelde toen bij onze gezellen. Die, die had bij Kinheim uh, gehongbald. En die kende daar nog wat mensen. En die speelde toen bij ons, is hij overgekomen door ons gezellen. Dus ik heb met hem, met hem groenbald. En hij heeft er toen voor gezorgd dat we één of twee, drie trainingen mee mochten doen. Met name pitchestrainingen, om te kijken of dat wat zou zijn. En uiteindelijk is het nooit gekomen tot een overstap. En dan moet ik ook, als ik daar, daar aan, aan denk, denk ik, weet je, dat is ook een andere fase voor mijn leven. En ik zag die gasten, die, die, die trainen wel drie, vier keer in de week. En het hele weekend waren ze weg. Hè hele weekend weg. Ja. En dat paste toen gewoon niet meer in mijn plaatje. Dus ik ben lekker bij ons gezellig gebleven. Ja. En jij hebt een, uh, ja, een soort vooruitziende blik. Want jij denkt dat deze vereniging volgend jaar in de hoofdklasse speelt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat is een hele mooie. Uh, ja. En het is in ieder geval een wens, uh, zou het van mij zijn. Uh -huh. Weet je, als je zo lang bij een vereniging hebt, uh, hebt ge gespeeld. Gevoetbald en gehongbald, Dan blijft daar toch een heel stuk van je hart blijft daar, blijft ja. daar liggen. Ik vind honkbal een mooie sport. Ik heb altijd geloofd in onze gezellen. Het is een ongelooflijk gezellige vereniging. Met, uh, met heel veel sfeer en, en prachtige faciliteiten. Maar ook een hele homogene club mensen. En daar wens je natuurlijk het allerbeste voor. En als ik uh, uh, zie en hoor hoe die jongens op dit moment aan het honkballen zijn... en hoe dicht ze nu tegen de hoofdklassen feitelijk uh, aan, aan het komen zijn... En ook een hele grote aantrekkingskracht hebben op de periferie. Hè? Dus de, de, de verenigingen waar veel spelers misschien net niet tegen de basisplaats aanhiken, dus op de bank terechtkomen en zeggen ja, ik wil gewoon honkballen. Die dan zeggen, nou, leuke vereniging onze ik ga naar onze gezellen toe. En uh, een hoop, onze gezellen. Uh, hoop, mensen, hoop mensen die, die uh, zeg maar honkbalfans, die gaan er ook helemaal voor. Hè? Want die offeren zelfs hun vakanties daaraan op. Ik heb uh, diverse kennissen in het Haarlemse dan die, die echt met de Haarlemse Honkbalweek, uh, die zitten ja. daar elke dag. Uh, ja nemen hun een, een thermoflesje koffie mee... en die zitten daar gewoon de, de volledige dag... tot het afgelopen is te genieten. Maar het is ja. ook fantastisch dat je dat kunt? Het is ja, ja, ja, dat, ja. Is, dat is ook zo. Maar het is helemaal, helemaal mee eens, hè? want Het is, het is een, een cult, is het eigenlijk. Hè? Way of life is honger. Ja. Dat, het gaat wel echt in je genen zitten. En misschien dat het te maken heeft omdat het in de lente begint. Hè? Dus dan, uh, dan gaat alles bloeien. En dan dus ook die, die, die, die liefde weer voor dat, voor dat spel. Ja. ja, en er is niks leukers... dan achter de derde hong te zitten bij de hond Hongboek. Dat moet ik wel zeggen. Ja. En dat zit alle, alle bloedgroepen. Iedereen zit door elkaar. Voor tegenstanders. Van alle afkomsten zitten ze daar. En het is één grote mensenmassa. Die met elkaar juichen om alles wat er gebeurt. Ja, dat ja. is zo leuk. Dat en de vlieger zinkt, he, toch? En de vlieger zinkt. Zo, is het. Ja. zo is het. Allemaal wilde <laughs> dingen. Allemaal, wilde, Allemaal dingen. wilde dingen. Zullen we het uh, muziekje draaien? He, niet? Ja, is goed. Ja. Dat is een oudje van de Trox uit de jaren zestig. Wild Thing. Mooi. Dat wil zeggen, binnen, per telefoon dan. Ja, dat is uh, Martijn. Martijn Prinsen van uh, voetbalinhaarlem.nl. Die is iedere week om uh, half elf, maar die zat vandaag met twee afspraken... en zou ons terugbellen. En kijk, wat gebeurt er? Het Wildsing belt om tien over half elf. Hey, Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen. Ik, ik, ik heb een beetje ambivalent gevoel. Vertel. Nou ja, jij hebt Marcel gehad, hè. Jouw club wordt kampioenschoten... En uh, toen dacht ik... Nou... Maar het wordt steeds moeilijker. Zandvoort heeft het weer niet gehaald. Nee, dat klopt. Uh, de, de teleurstelling begon eigenlijk al op, uh, op zaterdag. Ja. De wedstrijd bij, uh, bij ZSGO. Uh, nou goed, het verhaal was bekend. Hè? Er moest twee keer gewonnen worden... Ja. tijdens het paasweekend om de kop over te nemen. En op zaterdagmiddag uh, uh, werd al gelijk gespeeld. 1-1. Nou goed... Uh, de, de, de, de stemming was wel van, nou goed, we hebben uh, het dan niet meer in eigen hand... maar we kunnen wel nog uh, volle bak erachteraan, achter koplopen buiten veldert. Ja, en dat liep ook mis. zonfort uh, kwam met 2-0 achter. Dan kwam, we komen uh, vijf minuten voor tijd weer terug tot 2-1. Ja. Hebben daarna nog twee doortjes van kans om de gelijkmaker uh, binnen te schieten. Maar goed, dat, dat, dat lukte ook niet. En ja, daardoor uh, is het uh, kampioenschap wel verspeeld. Ja. En nou, rest nog maar één ding... Ja, eigenlijk uh, moet je zorgen dat nu iedereen uh, fit wordt en um, ja, uh, uh, geen, geen gekke kaarten of iets dergelijks oplopen. En dan uh, ja, de na-competitie gaan spelen. Ja, ja. Wanneer ja, wordt jouw clubkampioen? Uh, wanneer wordt mijn clubkampioen? Het is maar een heel klein gaatje. Hè? Ja. Dus ik denk dat we moeten wachten tot uh, uh, de eerste of tweede week van mei. Blijf spannend dus. Ja, absoluut. Maar geen goed, uh, geen ja, HFC zondag? Nee, geen, geen AFC zonder Ze zouden die tegen zondag WKE zondag spelen, maar ja, die zijn eruit. Dus, uh, die zijn eruit. Ja. ja. Ze hebben woensdag wel een oefening dus gespeeld tegen Edo. Ja. En uh, ja, ze waren gewoon een, een maatje groot voor, voor de hoofdklasse. Was jij er? Ja, ja ik was er, het was uiteindelijk uh, een simpele 3-0. Maar hoe kom jij er nou bij dat Wessel die derde goal scoorde? Dat was Vinnie hoor. Oh! Oh, echt? <laughs> ja. Oh, heb ik niet goed zitten kijken. Nee, nee, maar dat maakt niet uit. Ik was er dus ook. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar ik heb je niet gezien, jammer genoeg. Ik zag wel nee, die Jorgen van het Haarlemse Dagblad met zijn lange haar. Ah ja, bij Rob. Ik stond aan de andere kant met een uh, aantal andere jongens... Uh, die uh, ook uh, binnen het Haarlemse voetbal actief zijn. Ja, ja. En daar hebben we het een en ander mee, uh, mee doorstaan. Nee, nee. Ah, leuk joh. Hé, hey, ja. en uh, wie wordt de kampioen? Welke ploeg wordt de VUW? Of wat wordt, wordt zondag kampioen? Ja, ja, nee, ja morgen. Uh, oh, morgen. ze hebben, ze hebben uh, genoeg aan een puntje. Uh, ze spelen wel uit bij HBC, maar nou goed, dat, dat, dat, moet, dat moet geen probleem zijn. Um, jouw clubie, een van jouw clubjes en die um, uh, speelt zondag een, een leuke wedstrijd. Allianz, ja. uit naar, uh, naar HBC. Ja. Dus um, nou ja, ik denk als Allianz nog uh, iets wil gaan doen, ah, dan zal er zondag bij HBC gewonnen moeten worden. We hebben de eerste wedstrijd met de 1-0 gewonnen, Frans. Ja, ja, ja dat de... was de, de, de eerste nederlaag voor, voor HBC. Ja. Hé hey, Martijn, on ontzettend fijn dat je tussen al je vergaderingen door uh, komt bellen. Het wordt wederom een, uh, een prachtig voetbalweekend. En weet je wat ook zo belangrijk is? Nou. De zon schijnt en de temperatuur gaat naar 20 graden. Ja, dat hier. wordt een mooi weekend dit weekend. Er is hey. trouwens nog een mooi verhaal, Hennie, Dus ja. Dat is wel leuk, want ik begrijp dat uh, de inbeller van Schoten, Schoten is. Ja. Ring. ja. En ik schrijf z'n ook, dat weet je, ja. bij AFC. Ja. En uh, er is een Schoten 5-herenteam. En dat ja. bestaat alleen maar uit hongballers uit de hoofdklasse. Klopt. Dat is een fantastisch leuk team. Dat, dat compliment wil ik dan toch nog even hier door de eten gooien. En ik heb die jongens, uh, uh, ik ben zelf natuurlijk een honkballer, dus mijn hart ligt daar dan. En die wedstrijd was zo leuk dat ik achteraf tegen die gasten allemaal zei: jongens, ik heb de beste wedstrijd ooit gefloten. Ongelooflijk sportief. Schoten vijf. Schoten vijf. Schoten vijf. Allemaal honkballers die, die honkballen bij uh, wat is het, RCH, Kinheim, DSS. En die zitten in dat team. Dat leuk. En dat was een genot om dat te fluiten. Dat is onwijslijk. <laughs> Martijn, dit is Rafael Braakhuis. Uh, het is natuurlijk fantastisch als iemand zo trots op jouw club is. Je moet gewoon een ongelooflijk goed weekend hebben, jongen. Ja, ik, dat hoop ik wel, ja. Nou ja, ik, uh, uh, schoten, ja, daar hebben we het al vaker over gehad. Uh, is, een, uh, is een mooie vereniging met ook inderdaad uh, uh, een, een bepaalde uh, invloed. Ja, goed, dat Honkbalteam is dan een heel goed voorbeeld. Uh, het is een hele gezellige vereniging. Net als zo wat dat het. betreft uh, de buren van OG. Zo is het. Daar ligt die ons hart in. We hebben altijd ietsje, ja, daar ligt ja, ons, ons hart. <laughs> dag Martijn, tot volgende week. Hey, dag Henny. Fijn Hai. weekend. Hoi. Nou, niet alleen uh, ligt daar ons hart, ook bij de zon.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 De zon in ons hart dat deden we met René Schuurmans. En eh, voordat Henny straks weer met onze gast gaat praten, gaan we nog even naar New York. Dan doen we met niemand minder dan Frank Sinatra. Oh nee, wacht even, Billy Joel natuurlijk, eh, met de New York State of Mind. Keus van onze gast, trouwens. don't wanna waste more time I'm in a New York state of mind It was so easy living day by day Out of touch with the rhythm and blues New York Times, the daily news It comes down to reality And it's fine with me cause I've let it slide in New York state of mind. Ben je er wel eens geweest, Henny, in, uh, in New York? Of uh... Ja, daar ben ik wel eens geweest. Echt waar? En, ja, en ik moet je eerlijk zeggen, dat vind ik eigenlijk wel een, een uh, fantastische stad om te zijn. Ja. Uh, ik vind trouwens Amerika hartstikke leuk. Dus uh, ja, waar ben ik niet geweest? En, en uh, zou, zou honkbal nou ook zo populair zijn dat het eigenlijk een, uh, bij uitstek een Amerikaanse sport is? Ik nou, weet niet. Nou, dat weet ik niet. Nee. Nee. Zoals uh, vele dingen zijn overgewaaid naar Nederland, zeg maar. Hè? Bedoel ik, ja, uh, maar goed, het American voetbal dat heeft het hier toch nooit gered eigenlijk. Nee. En het hele, dat honkbal dat is toch wel, ja, dat, dat, dat wordt toch redelijk goed beoefend in Nederland. Ja. ja. Op hoog niveau ook, hè? Ja, we zijn hier voor niks wereldkampioen. Zo is het. Dus. Uh, oh, maar ja, hoe het komt dat daar die stadions helemaal uitpuilen... daar heb ik geen idee van. Nee. Heb jij daar een idee over? Nee, geen idee. Uh, maar als ik kijk naar waar we het net over hadden... daar in de dan ja. zie je dat het echt een familiegebeuren is. Ja. Vader, moeder en de ja. kinderen die zitten daar met de coolbox, na coolbox naast hun. Ja. En er worden links en rechts wat drankjes uitgedeeld. We doen het met elkaar. En in Amerika is dat toch ook wel zo. Hè? Daar zitten de mensen toch ook op de tribunes... gewoon uh, uh, een hele middag te verdoen ja. met, met een coolbox. Dat is een uitje. Ja. Een uitje. Ja. En dan word je nog geënterteind ook. Ja, maar ik, vraag me, ja, ik zit me nou opeens af te vragen... hoe het komt dat het verschil zo groot is. Want wat, wat, dus is, de bezoekersaantallen daar... Ja, en hier, zelfs je? in Italië komen er niet zoveel mensen... Nee, nee ja, dat is toch apart. En, en daar rit. is het altijd mooi weer. dus Begrijp je? Wij zijn voetballers, nou, hè? Ja, toch ik, denk ik denk toch dat dat er mee te ja. maken heeft. Ja. Ja. Terwijl honkbal een ontzettend leuke sport is. Ook om naar te kijken. Ja, ja. ja dat is basketbal ook. En dat Eens. slaat daar ook geweldig ja. aan. weet je. Nee? Toen meneer Nesmith... Proppen papier in de, in de krul, prullenbak zat te gooien, werd het basketbal ja, uitgevonden. He? Ja, ja een ja, ja, ja, ja. mooi verhaal. Maar met honkbal weet ik het eigenlijk niet. Uh, Shell, heb jij enig idee? Want jij komt met die vraag, je komt er niet voor niks mee. Nee, nee nou ja, uh, uh, uh, waarom het zo populair is, bedoel je? Ja. Uh, nou, uh, wat onze gast al zegt, het is een uh, enorm leuke sport om naar te kijken. En uh, het is allemaal zo lekker dichtbij ook. Je hoeft niet, niet zo ver te kijken. Als je naar bijvoorbeeld met voetbal dan, dan, dan heb je twee doelen. En dan moet je, als je op een verkeerde plek zit, moet je onderhand je ver kijken meenemen. Met, met, met honkbal, ja, dat, dat is allemaal, allemaal vlakbij. En je, je, je zit er eigenlijk middenin. in. Charles. Ja, je hebt straks al de platen zon gedraaid. Dan nou ga je in voetbal zitten afvallen. Nee, nee. je drijf... nee, luister, luister, Hennie, Ik zit voetbal niet af te vallen. Jij vraagt aan mij waarom honkbal zo'n populaire sport ja, maar dan is. Ja, dan hoef ik toch niet gelijk voetbal de grond in te schoppen. Nee, nou, dat doe ik toch ook niet. Nou, dat <laughs> maar nee, maar nee. Voetballers hebben twee doelen in hun leven en, en honkballers. Hoeveel doelen hebben honkballers in hun leven? Eigenlijk? Nou, wel, wel vier zou ik zeggen. <laughs> Uh, ze hebben elkaar gevonden. daar <laughs> gevonden. Luisteraars, ik ben even weg. De, de, watertorensport is voor het programma van de heren Braakhuis Duif. <laughs> Charles, jij hebt uh, uh, uh, net al, ook nog iets verraden hier. Je ja. hebt een, een, een, een hele mooie plaat klaarstaan, neem ik aan. Ja, ja. dat is het. Nou ja, we draaien hem bijna wekelijks. Of we draaien hem wekelijks, wekelijks, aan, draaien hem wekelijks. En we vragen dan wekelijks aan onze gast commentaar. Ja. Kom, met die, plaat, kom met die plaat. Kom ja. Kom, kom, Laat, okay, laat okay. horen. Ja.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 We disagree without words A human nation standing strong Paying our respect to those who've gone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 It is a... Peace. Sven Davis, onze wekelijkse plaat die we dan draaien. En onze gasten, vandaag Rafael Braakhuis, vragen om commentaar. Ja, heel mooi. Heel mooi. mooi, mooie tekst. Sluit denk ik ook heel goed aan bij wat we net zeiden als het gaat over familie. En met elkaar dingen doen. En inderdaad, als je tegenstellingen hebt, jongens, waar moeten we daar een oorlog over voeren? Waar moeten we daar doden van? En als je dan kijkt waar we het net over hadden... de Haars hondbouwweek, daar spelen toch twee teams tegenover elkaar, tegen elkaar. En daar zit het publiek door elkaar heen. En dat is zo opmerkelijk. Daar, gaan, daar vallen nooit klappen. Daar gebeuren nooit rare dingen. En, en we, we joelen tegen elkaar, we jellen tegen elkaar. Maar aan het einde van de rit zijn we ook met elkaar... een grote honkbalfamilie. Ja, dat zou in de wereld toch ook wel zo moeten kunnen. Maar goed, de mensheid is denk ik nog niet zo ver helaas. Mooi nummer. Heel mooi nummer, Charles. Erg mooi. Dank je wel. Ja. Weet je waarom Charles dat nou net verklapte? Weet je wie dat is, Sven Davis? Ik begrijp zijn zoon. Oh, dat dus dat, is die, dat, dat, dat had hij ook al verklappen. Oh, is het, ja, het is de laatste week dat hij mijn, uh, mijn technicus is. Hoor. Die zit gewoon de regie te voeren en alles te verklappen. Eindelijk, uh, vri eindelijk vrij af. Ja, ja, ja, ja. <laughs> mooi. Maar het is inderdaad zo. Ik wil maar altijd, hij is ja. zo trots op zijn zoon. En, ja, en dat mag hij ook hem. zijn. Want ik vind dit een van de mooiste platen die uh, dit jaar is uitgebracht. Nou, ja, vind ik echt mooi. Jaar een goede stem, by the way. Ja, dankjewel. Ja. Hij ja, doet ook Michael Wobbley ja. Hij kan eigenlijk alles hoor, hij kan ook BG's inviteren, noem alles maar op. Dus. Ja, ja. Dus, ja. Ja, leuk. ja, ik ben er erg trots op. en uh, Hij is pas 23, dus uh, nog aan de voet van, uh, ja. van de berg, zeg maar. Dus ja. we, we hopen dat het. We uh, hopen het voorzien. Ja ja. ja, ja. We zijn nog steeds aan het hopen op Umberto Tan, dat hij hem een keertje. Want oh, keer oh, dan is het natuurlijk klaar. Ja, zo ja. werkt dat in Nederland. Ja. ja. Ja. We moeten trouwens, Hennie, want ik kijk op mijn klokje... en ben ik alweer aan het regisseren, maar ik kan niet anders... want het nieuws komt, er, komt eruit, dus we moeten even stoppen. Er is geen nieuws vandaag, Charles. Het is alleen maar mooi weer. Iedereen zit buiten. Er gebeurt niks. Oké. Okay. Uh, uh, nou, luisteraars, uh, uh, tot na en reclame... Uh, uh, bij uh, Watertoren Sport. Gepresenteerd door Hennie Ruke.